you uh -huh. Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Op steeds meer plekken is het aan het sneeuwen en dat blijft nog wel even zo, zegt weerman Marco Verhoef. Het is voornamelijk sneeuw in het binnenland. Het is langs de kust af en toe wat vloeibaar. En de komende uren met de dalen van de temperatuur zal het op steeds meer plaatsen gewoon sneeuw zijn. Wat er valt, zeker in het binnenland. Kans op gladheid op lokale wegen en ook de stoepen morgenochtend bijvoorbeeld kunnen best glad zijn. Ja, oppassen dus als je naar buiten gaat of de weg op moet. En ook voor morgen heeft het KNMI nog de hele dag code geel afgegeven. Hamas zegt dat twee Israëlische gijzelaars dood zijn. Het gaat volgens Israëlische media om mannen van 53 en 38. Een andere gegijzelde zegt in een video dat ze zijn omgekomen door aanvallen van Israël... Maar het Israëlische leger zegt dat dat niet waar is. Op het FIFA-gala is Sarina Wiegman voor de vierde keer uitgeroepen... tot beste coach van het jaar van een vrouwenteam. Vorig jaar bracht ze het Engelse team naar de WK-finale. Die werd verloren van Spanje. En bij de mannen was de prijs voor Josep Guardiola van Manchester City. Als je elk jaar weer baalt als carnaval voorbij is, dan helpt Jeffrey uit Zevenbergen je dit jaar uit de brand. Hij heeft duizenden uren gestoken in een zelfgebouwde game. In Carnaval Simulator kun je je eigen praalwagen bouwen. Je begint heel simpel eigenlijk kleine wagen en uiteindelijk maak je hem grote. Kan je dingen laten draaien en dan doe je lichtjes op. En dan kun je meedoen aan een digitale optocht. Met de game wil Jeffrey ook jonge mensen enthousiast maken voor het bouwen van carnavalswagens. Bij ons uh, in, de, in de omgeving zie je dat ook dat het gewoon heel veel vergrijzing uh, plaatsvindt. Dus heel veel clubs stoppen er ook mee. En uh, ja, ik hoop ook met dit spel meer jeugd aan te trekken en uh, carnaval in Brabant op de kaart te zetten.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze zesde Play It Loud Request Best of 2023 special. Dat zoals gezegd volledig in het teken staat van jullie favoriete nummers van vorig jaar. Die jullie konden aanvragen en dat is volop gedaan. Waarvoor dank? Ook bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan of dat jullie net zijn gaan luisteren. Want er staat nog veel lekkere muziek gepland. Waarvan nog een aantal verzoeknummers. Zoals elke uitzending en uur begin ik deze altijd met de uuropener. Tevens het eerste verzoekje van dit uur aangevraagd door Ralf Mengs. Uit Zandvoort. Hij wilde graag een nummer horen van het nieuwe album van de Death Metal Titanen van Cannibal Corpse. waar hij naast Slipknot het afgelopen jaar vaak naar heeft geluisterd. Ik koos voor hem de eerste uitgebrachte single Bloodblind. van het nieuwe en zestiende album Chaos Horrific. dat op 22 september werd uitgebracht. en kort na de afronding van voorganger Violence and Imagined uit 2021 werd geschreven. Ralf, jij ook ontzettend bedankt voor jouw input. Inmiddels is mijn collega Ben van Rode ook in de studio gearriveerd. En zal hij uh, ja, zou een gesprek gaan voeren met iemand, maar hij heeft een beetje moeite met het... Uh... Hij uh, geeft het niet meer aan. Hij uh, geeft het niet meer aan. Probeer nog eens. Het staat hier, connected. Oké, okay, nou, dan gaan we het even proberen. Kijk ik of hoor het... haar nu en niet meer die vrouw erdoorheen. Nee, ik hoor niks. Uh, Jij hoort uh, niks? Nee, probeer even anders opnieuw te bellen. En dan uh, ga ik hem hij nog... opnieuw proberen ja, nou, uh, we gaan even <laughs> proberen opnieuw. Dat gaat even niet handig. Uh, ben probeert even te oefenen met bellen. Omdat hij in zijn uitzending, Play It Loud Underground, een muzikant wil bellen. En dat uh, heeft even wat voet in de aarde deze telefoon. Misschien doet hij het niet, anders proberen we het gewoon even op de andere telefoon, Ben. Als het niet lukt. Want anders gaan we hem gewoon draaien en dan... Uh... Ja, hij gaat het nog even proberen. Nou, ik uh, ga hem vast draaien en dan hebben we na afloop wel uh, een gesprekje met... Uh, met haar, dan uh, proberen we dit nog even uit te zoeken. Hij uh, wilde in ieder geval naar Marduk luisteren. Shovel Beats Captor. En daar gaan we straks dan even met haar over praten als we haar aan de lijn krijgen. Marduk met Shovelbeat Chapter. En heb ik nu iemand aan de telefoon? Jazeker. Kijk, het is gelukt, het is gelukt. Nou, we hebben, het was de bedoeling om je voor het nummer te spreken... maar we doen het even daarna. Mm -hmm. Marduk van het nieuwe album, Memento Mori was natuurlijk voor jou het nummer uit 2023. Absoluut. Absoluut, dat dacht ik al. Dat komt door die vreemde vriend van je natuurlijk, of niet? Ja, nee, precies. Precies. En je hebt Marduk ook al een paar keer live gezien... Ja. Hoeveel keer? Al vier keer. Al vier keer. En de vijfde komt er alweer aan, want ze gaan weer mm. toeren. We gaan weer, in april gaat het weer gebeuren. Dan komen de heren weer met... Uh, ja, geen idee welke bassist. Want uh, de bassist was eruit geschopt. Ja. Maar daar weet je alles van. <laughs> nee. Nou, leuk om je even gesproken te hebben. Ja, toch? Ja, daar ging het <laughs> om. Het ging even mis in het begin, maar wat... Het gaat nu weer helemaal goed. Ja, goed en we toch? gaan weer lekker muziekje draaien. En ik zie jou zo. Doei. Doei, doei. Doei. doei. doei. follow me is the level or Van het in 2022 uitgekomen album Omens hoorden we Lamb of God met een laatste single daarvan, genaamd Evidence, aangevraagd door Dylan van der Kuil uit Zandvoort ook uiteraard. Hij is fan van de band, met name van de goede stijl en de stem van de zanger Randy Blythe. Evidence verscheen op 5 oktober, de eerste verjaardag van de release van het negende album... en werd opgenomen tijdens deze sessies van de Metal Act uit Richmond, Virginia. Lamb of God zanger Randy Blythe zei over de lyrische inspiratie voor Evidence... een van de meer verbijzerende aspecten van het moderne leven... is de bewuste afwijzing van empirische feiten... ten gunste van emotionele veiligheidsdekens op internet. De waarheid is niet subjectief, hoe ongemakkelijk dat sommige mensen ook maakt... Kunst is dat wel, dus geniet van het lied... hoe je het ook interpreteert. Dat hebben we zeker gedaan, Randy. Hopelijk jullie ook thuis. Dankjewel, Dylan, voor jouw aanvraag. Volgende maand heb je weer kans om jouw favoriet aan te vragen... voor nog een aan te kondigen thema. De verzoekjes zijn op, dus nu is het tijd voor wat ik vond... dat hoog op de jaarlijstjes hoort te staan. Of die al hoog zijn beland op de jaarlijstjes... van de bekendere metalwebsites als Zware Metalen en Metal Fan. Het was vooral het jaar van de oudgedienden in de metal scene. Zoals we al hebben gehoord met Cannibal die ook hoog genoteerd staat bij vele sites. Maar ook het nieuwe obituary album Dying of Everything heeft het goed gedaan. Het album ontving veel positieve reviews en belandde bovenaan in de zware, metal, uh, zware metalen jaarlijst. Terwijl de band uit Florida eigenlijk al sinds jaar en dag de kenmerkende old school death metal maakt. Je weet dat je als obituary-fan alles van de band uitbrengt... blind kan aanschaffen. Want ook al biedt elke release niets nieuws zonder de zon... Er klinkt het gewoon, zoals altijd, weer reet strak. Je weet wat je van deze gasten kunt verwachten. Dus luister maar eens naar de titeltrack.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 Worden obituary in San Diego, California gevestigde Dead Grind buitenbeentjes van Cattle Decapitation met corpse of the Offspring? Dat op hun tiende studioalbum Terror side staat dat op 12 mei op de wereld werd losgelaten via Metal Blade Records. Hoeveel, uh, hoewel veel bands het hebben geprobeerd... verwoord niemand de echte apocalyps waarmee de mensheid wordt geconfronteerd zo levendig... en beknopt als Cattle Decapitation. Met voorganger Death Atlas uit 2019 bereikten ze het hoogtepunt hiervan... waardoor men ging geloven dat er geen plaats meer was... om verder te gaan dan deze prestatie. Maar helaas voor de luisteraar keerde de band vorig jaar terug met Terracite... wat een meer gewaagde uitspraak is als ze ooit hebben gedaan. Brullend tot leven met de woeste maar angstaanjagende melodieuze Teracitic Adaptation. En voortschrijdend door onder meer het medogeloze We Eat Your Young. En culminerend in de ruim 10 minuten van Just Another Body... is het een album dat voortdurend de dynamiek verschuift... en een verscheidenheid aan emotionele reacties vereist. In het volgende blokje heb ik aandacht voor twee Nederlandse symfonische bands... die kort achter elkaar hun nieuwe album uitbrachten. Een week eerder dan de tweede band uit dit blokje... bracht Willem Temptation hun achtste studioalbum Bleed Out uit... Op 20 oktober. Voor het eerst onder hun eigen label Force Music Recordings... na het stoppen bij Vertigo Records. Het album bevat de kenmerkende symfonische metal... maar bevat ook elementen uit gothic metal, metalcore en gent En gaat textueel vooral over actuele maatschappelijke thema's... als oorlog, religie en mensenrechten. Maar liefst zeven singles gingen vooraf aan de release van het album... waarvan de eerste Entertain You in mei 2020 verscheen... en de laatste Ritual eind september vorig jaar waardoor de fans bij release slechts vier nieuwe nummers kregen voorgeschoteld. De band kiest er al een tijdje voor eerst stand-alone singles uit te brengen... als teaser of ter promotie van een nieuw album. Al kwamen de eerste vijf singles onafhankelijkheid voor Bleed Out was aangekondigd. Bleed Out dient als een aangrijpend statementnummer... dat zich verdiept in een tot nadenken stemmend politiek thema. Het nummer vertelt het hartverscheurende verhaal van een vrouw in Iran... die werd vermoord omdat ze weigerde een hijab te dragen. De band verkent moedig het bredere thema van het werpen van het licht op individuen. Die worden onderdrukt door regimes die de macht uitoefenen... om hun burgers te onderdrukken en daarbij samenlevingen te ontmantelen. Bleed Out verscheen als een laatste single op 18 augustus... en trapt het album overtuigend af. Je hoort hem nu in deze Play It Loud Request Best of 2023 special. De hoofddorpse symfonische folk metal band Solar Cycles. Klinkt bij de meesten wellicht wat minder bekend in de oren. Maar luisteraars van Play It Loud kennen deze band wel, aangezien ze hier op 23 oktober in de studio waren voor een interview over een debuutalbum Een release show in Hoofddorp. We hoorden zojuist met hun op 22 september uitgebrachte single Gross Dandise van het debuut Lunar. Dat dus op 27 oktober verschenen is en gepaard ging met een release show in C. in Hoofddorp. Mijn vrouw en ik waren hierbij en genoten van het optreden van de band die het hele album in volgorde speelde. Tijdens het interview vertelde ik de leden van hun kwaliteiten en potentie om groot te worden. En nu las ik afgelopen week het heugelijke feit en nieuws dat ze dit jaar twee keer in het voorprogramma staan van de Nederlandse alternatieve Gothic Band Blackbriar. Eén keer in de Noble in Leiden op 28 maart, en daarna op 30 maart in Iduna in Drachten. Het wordt een mooi jaar voor deze jonge, hardwerkende en talentvolle band. En ik hoop dat ze meer van dit soort optredens mogen doen. Het is ze gegund. Overigens zijn ze mijn ontdekking van afgelopen jaar, en ben ik zeer dankbaar dat ik ze heb ontdekt en heb mogen interviewen. Het laatste officiële blokje van vanavond is aanstaande... en is gevuld met brute death metal en ijskoude black metal... beginnende met de death metal-veteranen van Dying Fetus, die op 8 september terugkeerden met hun nieuwe album Make Them Back For Death... en hun voorafgaande release de eerste single Feast of Ashes. Al meer dan drie decennia drijft de dying fetus death metal tot het uiterste dankzij hun brute vorm. Feast of Ashes past precies in de legendarische discografie van de band en levert een verpulverende aanval van technische riffs, knijpende harmonieën en nauwkeurige ritmische timing op. De gorgelende en grommende zang sijpelt door de scheuren die achterblijven in de maximalistische arrangement van het nummer. Het gaat verder waar Wrong One To Fuck With ophield, zei drummer Trey Williams over het nieuwe album dat werd geproduceerd door Steve Wright. We hoefden niet deel te nemen aan de technische death metal wapenwedloop. We hebben de grote wapens en dat hebben we bewezen. Het gaat erom ze in de goede richting te wijzen om het zo maar te zeggen. De zanger-gitarist John Gallagher zei... we hebben onze eigen draai gegeven aan death metal. We waren zoals de meeste bands beginnend in een garage. Bier drinkend, een beetje plezier in het weekend, veel vallen en opstaan. We mengden aspecten van bands die we leuk vonden. Onder andere suffocation, obituary, D-side, cannibal corpse. Dubbele vocale benadering van carcass en maakten ze onze. Met als motto, laten we het moshi maken, laten we het slammy maken. En dat is gelukt met deze release. Dankzij de afwisseling in de nummers zelf en de uitgebalanceerde tracklist... maakt Make Them Back For Death regelrecht jaarlijst materiaal en is het zeker een van de betere albums uit hun discografie. Het brute Feast of Ashes horen jullie natuurlijk nu bij Play It Loud Request. En aansluitend hoorden we de Noorse black metal'ers van Immortal... die op 26 mei hun tiende album War Against All... Scouts op de wereld hebben losgelaten. En dat het eerste album heeft alleen Demona's nog als vaste lid. Over de titeltrack die jullie zo gaan horen, zei hij het volgende. War Against All was het eerste nummer dat ik voor dit album schreef. Het is een snel nummer waar ik grotendeels geïnspireerd zei, was... door mijn riffs van Battle in the North. De teksten zijn in het echte Blashirk gevechtsvol gevoel en de stemming voor een openingsnummer ook. De ijzige, rauwe en snelle gevechtsnummers in deze stijl... betekenen alles voor mij. Ik zal de beginjaren nooit vergeten... of de fans teleurstellen met het vertragen van het tempo. Voordat ik overga naar alweer het laatste nummer deze uitzending... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua optredens? Dat horen jullie zo van mij in een beknopte versie dit keer... want we hebben geen tijd te verliezen. The Play It Loud Concertagenda. Op vrijdag 19 januari staat Restraining Order in de stage 3 van de Patronaat in Haarlem. En meekomen als support de nieuwe Haarlemse band Traumatizer mee... met leden van onder andere De Kaak, Asbest Boys, Floyd Hammeroid... en zelfs een band waar Buster en Anna niet in zitten, de Burlers. Als dat geen verstein wordt, weet ik het ook niet meer. Kaartjes gaan voor 15,5 euro deuren openen om 7 uur en de start is om half 8. En diezelfde avond kun je in de stage 2 ook nog los met de party metal van Pena Corrida... Stel je voor wat er zou gebeuren als we de grootste hits van de afgelopen decennia bij elkaar zouden brengen en er een stevige laag metal overheen zouden leggen. Pennicorida is de ultieme coverband met een scherp randje. Laat je verrassen tijdens hun meedogenloze party metal shows. Een tornado van scheurende gitaren en herkenbare dancebeats. beats. Bij een optreden van Pennicorida zul je niet lang kunnen stil blijven staan. Kaartjes gaan voor. Even kijken. 19. Even kijken, wat zeg ik nou? Bloep. Uh, nou, ik sta er geen prijs bij. Uh, moet je even de website van het Patronaat bekijken. De duren openen op 7 uur. En de start is een uurtje later. Om 11 uur komt het feestje weer ten einde. Veel partyplezier als je besluit te gaan. En heb je nog zin in een... Concertavondje met klassieke rock. Dan moet je zeker naar Led Zeppelin Tribute Band Mothership. Die treden op in P60 in Amstelveen. De kaartjes zijn 19 euro en de zaal gaat open om 8 uur. Half negen is de aanvang. Ook veel plezier als je daar naartoe gaat. Dat was hem weer even voor deze week. Veel plezier als je besluit naar een van deze concerten te gaan. Maar voor nu ga ik gauw door naar het laatste nummer van de vanavond. Waar ik zoals gebruikelijk elke uitzending vrij hard en stevig eindig. Ditmaal met de Finse melodieuze death metal giganten van Insomnium. Die op 24 20 februari 2023... het negende volledige album... NO 1696 uitbrachten. Uh, dit was het weer voor vanavond. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Jullie krijgen zo van mij te horen... de eerste single Lillian. Uh, en die kwam uit november van 2022... Maar is waarschijnlijk de meest traditionele Insomnium-nummer op het album. En een makkelijke starter als single. Uh, volgende week ben ik er weer met een gast in de uitzending. Play It Loud gaat Fans uitzenden met uh, Mark Zwart. Die over zijn favoriete muziek gaat vertellen. En ik ga uiteraard zijn nummers draaien die hij heeft uitgezocht. Zorg dat je erbij bent. Voor nu bedank ik iedereen voor het luisteren. Voor zo direct veel plezier nog met Insomnium. En voor straks een fijne avond. En een goede nacht rust gewenst. Mazzel.